In het oosten van Libanon zijn doden gevallen... bij gevechten tussen Hezbollah-strijders en Syrische rebellen. Volgens de Libanese autoriteiten zijn er 13 slachtoffers... van wie 12 rebellen. Die zouden zijn aangevallen nadat ze aan de Syrische kant van de grens... raketten hadden opgesteld. De opstandelingen hebben raketaanvallen aangekondigd... als vergelding voor de steun van de Libanese Hezbollah... aan de Syrische president Assad. Het weer het koelt vannacht af tot een graad of vijf.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 the middle of this fight i see the clock keep ticking on the hours oh. fast while my mind's nothing picture frames of crime scene flash before my eyes across my eyes Secretly sleeping I'm secretly sleeping. Kijk, ja, dat was, was nog eens een uh, jingle, hè. Dat, was, uh, dat waren Jori Zwart, Okkepunt en Reinier Scheffer... live in dit programma januari 2012. En volgende week is Jori hier weer... Maar dan in haar eentje, maar met gitaar, goed. Uh, een donkere zangeres uh, die, die country met soul en gospel en folk mengt. Ja, waarom ook niet? Ze noemt het zelf uh, Organic Moonshine Roots Music. En ze heet Valerie June. En ze komt uit Memphis, Tennessee. En ze heeft heel veel haar, heb ik gezien. Nou, haar laatste album heet uh, Pushing Against the Stone. En Booker T bespeelt het fijne Hammond-orgel. Het is echt niet te geloven. Hier is het titelnummer. Stop. Dat is, dat is Valerie June. Dat klinkt heel ouderwets op een bepaalde manier. Ze is net uit. Haar plaats Pushing Against a Stone. Uh, Goudmijnradio. Uh, Stefan Stassen is met uh, Goudmijn... Caro's uh, Goudmijn... elke vrijdag om uh, twee uur smiddags te horen... op Radio 5. Nostalg. ja. Nou, daar presenteert hij samen met zijn trouwassistent... Jacques van Aalst. Wekelijks. Uh, dus die uh, Goudmijn aan verhalen van luisteraars... die opgenomen en gemonteerd zijn door Helene Hummelen. Uh, nou, hier een mooi verhaal op herhaling. Dit is Caro Schoutmijn. Uh, u luistert naar Radio 5 Nostalgia. En dit programma heeft zijn mijngangen als vingers van een inktvis uitgespreid door het hele land. Helene Hummelen kronkelt zich in haar Gouden bolide op weg naar iedereen die een mooi verhaal te vertellen heeft. Zo kwam ze ook Hans Notmeijer tegen, onderwijzer en directeur van een basisschool. En dat leverde een heuse serie op. In de serie Meester Hans hoort u vandaag het eerste verhaal, getiteld Gezicht op Jeruzalem. Hans Notmeijer is begin jaren negentig nog niet zo lang directeur... op een Amsterdamse school in de Transvaalbuurt. Het, het is een school gebouwd in de Amsterdamse stijl, dus met, met veel uh, versieringen. Toen ik daar ging werken, dacht ik, mijn heer, waar ben ik terechtgekomen? Eh, want ik kwam uit een volledige nieuwbouw. En ik had gesolliciteerd op, op die school. Nou, dat was zo'n gebouw waarbij je op zou, een bordje op zou hangen... onverklaarbaar bewoond. Ik zag het altijd als, ja, nou ja, goed, weet je, uh, oké, okay. er zitten nog muren aan en het staat. Op een ochtend uh, werd ik uh, uh, door mijn conciërge erop gewezen dat er iemand uh, in school was. Een meneer die een beetje zenuwachtig was en dat die uh, conciërge het idee had, er is wat, er is wat mee. Ik ben toen naar die meneer toegegaan, een oudere man. En, en uh, nou, niet eens zo, hij zag er oud uit. Hij was uh, een jaar of 50. 50, 60. Gewoon een, een regenjas aan en een sjaal. En, uh, nou, niet, niet heel bijzonder, alleen, ik, ik, ik voelde zijn nervositeit. Toen vertelde hij dat hij uh, uh, vroeger op deze school had gezeten en dat hij uh, uh, graag nog een keer de school wilde zien. Nou ja, ja. Okay. Niet dat ik niks te doen had, maar de, ja, dit gebeurde niet zoveel. Dus ik heb hem uitgenodigd om door de school te lopen. En to, toen we um, de school, net de school in waren, direct om de, om de hoek... toen, toen versta verstarde hij helemaal. En toen zei hij, hier zaten ze. Hier zaten ze. Die schoft of die schurken. En toen vertelde hij dus dat hij in de Tweede Wereldoorlog op die school had gezeten uh, als een van de Joodse leerlingen. En uh, nou ja, dat het een hele heftige tijd was geweest, want er verdwenen ook steeds kinderen. En er was altijd spanning, altijd uh, angst. <middels> uh, daar kwam ook regelmatig de Duitse politie. En het was een buurt waar in de Tweede Wereldoorlog heel veel Joodse gezinnen woonden. Het wijkje kon ook uh, makkelijk afgesloten worden. Nou ja, omdat het, het was een vrij geïsoleerd wijkje was. En, en, uh, uh, dus dat kon ook strak gecontroleerd worden. Nou, dat was natuurlijk heel pittig. Ik had echt het kippenvel op mijn rug staan. En dat wist ik niet. En toen zijn we gaan lopen en hij vertelde mij dus over mijn school. Hier zat die en hier zat dat en daar stonden toen nog kachels met potten. En, en, en hier keken ze altijd om het hoekje. En, en, en. Hij wist zelf nog de namen van de kinderen, daar zat die. En die was opeens verdwenen, daar zat die en daar zat die. De spanning was voelbaar. Het was gewoon net alsof ik in een film zat. Hij is toen met zijn familie in, in die periode... Um, van het een op de andere dag verdwenen... zijn zij van Amsterdam-Oost naar uh, de Verenigde Staten gevlucht. En toen is hij terechtgekomen in Chicago. Uh, nou, daar is hij opgegroeid. En toen heeft hij op later leeftijd heeft hij last gekregen. angstaanvallen, paniek. Waarbij zijn psychiater, waar hij toen uh, liep, ge heeft gezegd... Van, nou, dat heeft allemaal te maken met je verleden. En als je dat echt het hoofd wil bieden... dan zul je terug moeten gaan naar de bron...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 Geheel in kleur Die mooie school Daar stond je met een pas Gejatte sigaret in het fietsenrek Daar nam je bibberig en scheel En van ellende groen en geel Opnieuw een trek En als de meesterjarig was Het het rumoerig in de klas En zat je daar en je verwachtte zo direct een uiterst boeiend knaleffect De klapsigaal Je speelde in een schooltoernooi En het begin was wondermooi, fijn voetbal weer Je kreeg met tien een op je smoel De kleine keeper in zijn doel Hij wint de ziel De najaarsbladen op de grond Daar stapte je zo fijn in rond de school voorbij En winters was de kachel heet En als je daar dan sneeuw in smeet Dat is de hei. Het moet er allemaal nog zijn De je de bomen en het plein De grote hei Wat op een kleine Tessa staat. Met een oudere Joodse meneer door zijn school. En opeens kijkt hij met heel andere ogen. Toen zag ik opeens, ja, yeah, maar dit, dit, dit gebouw heeft een historie... en dat heeft zoveel meegemaakt. En dat beeld is ook nooit meer weggegaan. Ik heb altijd wel, wel met, met enig gevoel van respect... door het gebouw uh, gelopen. Op een gegeven moment uh, bij een lokaal toen zei oh, ik weet nog, hier zat ik toen bij, bij die, die, die leraar. En uh, die man die kon altijd heel goed vertellen. Uh, en wat mij nog bijblijft, waren voornamelijk de, de geschiedenisverhalen... en de godsdienstverhalen. En daar gebruikte hij uh, uh, wandkaarten bij, van die kartonnen wandkaarten. En hij zegt, uh, er was één kaart, uh, die zal ik nooit vergeten... want dat vond ik zo mooie. En die gebruikte hij dan met de godsdienstverhalen. En die kaart heette Gezicht op Jeruzalem. En het was ook een gezicht op Jeruzalem. En uh, toen vertelde hij dat. En toen, terwijl hij aan het vertellen was, uh, bereikten we het eind van de gang. En dan ging een trap omhoog en er ging een trap naar beneden. En in die nis, bij die trappen, daar stond zo'n zo authentieke houten kist. Met een klep die omhoog moest. En dan moest er weer een andere klep naar voren. En daar werden die wandplaten in bewaard. En hij had echt zoiets. Ah, huh? weet jij... Die bak staat er nog. Dan had hij daar niet 60 jaar gestaan. Maar ik had op een gegeven moment die bak, die stond in de weg... daar weer terug laten zetten, want het was de meest logische plek. Waarschijnlijk was dat 60 jaar geleden ook de, de meest logische plek geweest. Uh, en, uh, en toen vroeg hij, mag ik die kast openmaken? Ja, natuurlijk mag je die kast openmaken. En toen maakten we die kast open. En toen stond helemaal vooraan, stond die kaart gezicht op Jeruzalem. Net alsof het zo had moeten zijn... En uh, nou ja, hij raakte er zeer geëmotioneerd ge ge door, natuurlijk. En ik had al kort zweet. Ik heb het op mijn handen. Toen heb ik die kaart eruit gehaald. En gezegd: Nou ja, dit kan geen toeval zijn. Die staat op u te wachten. U krijgt die kaart. Nou, daar was hij helemaal van onder indruk. Dus hij heeft hem echt als een schat voor zijn buik uh, gehouden. En, en bedankt. En, en tot ziens. En, en nu kan ik weer terug. En toen kreeg ik enige tijd later kreeg ik een anzichtkaart. Want er waren nog geen e-mails en dergelijke begin jaren negentig. En daarin had hij dus in gebrekkig Nederlands geschreven... dat hij de kaart uh, in een houten lijst had uh, gezet. En hem met doorzichtige lak uh, had bedekt. En nu hing hij in de huiskamer. Nou, dat vond ik zo mooi. Dat, dat vond ik zo, zo bijzonder. Dat, uh, dat, dat, nou ja... Dat, dat dus mijn school dus inderdaad zo'n geschiedenis had en zo'n impact dat had gehad op die meneer die helemaal naar Chicago was gekomen. Dat je denkt van, oh, wat is hier nou op gebeurd? wekkend nummer. Uh, Rika, Rika Saraja, 1968, Jeruzalem Shell Sahar. En u hoorde het verhaal van Hans Notmeijer, opgetekend door Helene Hummelen. En meester Hans, die schreef over zijn belevenissen in het boek In de Poepenhok. Meer informatie vindt u op onze website www.karo.nl/slash goudmijn. Goed, nou, dat was alweer een mooi verhaal uit Karo Schoutmijn, dus hier op herhaling in de nacht. He, uh, luister voor nieuwe verhalen iedere vrijdagmiddag tussen twee en vier naar Radio 5 Nostalgia. En luister het terug ook op hun site, he. Nou, uh, zeg, doe jezelf nou eens een lol en maak opnames van je opa en oma of je oude vader en moeder. En bewaar de oral history van je eigen familie. Ja, laat ze liedjes van vroeger zingen, uh, laat uh, iedereen een volkskundige uh, uh, worden, hè, zoals Aad Doornbos uh, dat was. En de man die honderden liedjes verzamelde, terug te luisteren op cd's uh, van uh, Onder de Groene Linde, zo, zo heette dat radioprogramma ook, wat hij in de tijd bij de VARA maakte. I ik duik even in mijn eigen familiearchief. Uh, mijn oudste broer die is uh, twee dagen voor kerstjarig en toen hij... 15 of 16 werd, ik weet het niet meer... kreeg hij een uh, tweedehands uh, uh, bandrecorder. Weet je, een sporenbandrecorder kreeg ik cadeau. Nou, <tossimus> dat hebben we geweten, want uh, de hele kerstvakantie... werden er hoorspelen gemaakt, interviews afgenomen... en natuurlijk vooral veel gepield en geëxperimenteerd. En uh, mijn broer was daarbij echt een tirannen en een dictator... want uh, ja, we moesten allemaal vooral geen extra geluiden maken... want er gingen van alles piepen en brommen. Nou, en op kerst moest er natuurlijk gezongen worden... Nou, hier, uh, met mijn papaatje en mijn chique bomma die uit Antwerpen kwam. Nou, terug naar 1972. dat dit Ik Ik Misschien kan meneer Van Lier een liedje zingen. <tie> Alle eentjes zwemmen in het water. Alle eentjes Nee wacht, sorry. Okay. Alle eentjes zwemmen in het water, valder alderieren, valder aldera. Nou meneer, dat was prachtig zo. En dan oma. Heeft u niet gezien, je n'ai pas vu, mijn petit hondje is perdu. Het is gelopen dans la rue met een stertje toe. Oma, oh, dat is hartstikke leuk. Ja, mooi hè? Niet klappen! Oh, dat is <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> Nou ja, we hoorden u daar wat oma precies zong daar aan het eind. Heb je niet gezien? Je n'ai pas vu, ma petite untje est perdu. Het is gelopen dans la rue met een stertje dans onze cul. En Q, dat is kont. Dus uh, dat kwam er wat zachtjes uit, hè? Nou, nu ook nog maar even dan mijn moesje en mijn kleine zusje en ikzelf... met een stichtelijk liedje. Oh, weet ik dat dat hij staat? Oh, sorry, hoor. Ja, nou. Ja, hou dan op met dat geschuur, man. Als je zoiets zit te doen, dan gaat hij altijd... Ja, en is het, ja mevrouw van Dier. Ja, ik wil wel graag uh, het liedje zingen van ons liedje, want anders ken ik niks. Nou dat geeft niks hoor. Laat iedereen wel Laat rustig zijn. Ik nou eens zingen. maar... Nee, nee, nee, nee, nee. Jongens, jongens, jongens, iets anders. Wat iets anders. hebben we net gehad? Wat hebben we net gehad? Wat gaat het nou allemaal? En ik wil nog iets zeggen, je moet als papa iets zegt, dan zegt Biel maar, iets en dan hoor, je, dan hoor je toch niks. Hoor je ja, allemaal groezen moest. dat is zo hier in ja, ja, ja. het ja, huishouden altijd. Ongedisciplineerd troepje. Zij onze Engelse. En dan kunnen we de, de eens een keertje horen hoe het hier is. En tafel in tafel. Ik kan wel een liedje zingen. Ja, laat maar niet. Nou, dat weten. Nou, zijn wat snel helemaal zingen. Nee. Um. Ik wacht het. Ik ga Niet praten! Nee, <laughs> Nee, Elisje, laat maar. Ik zal even Adelientje heffen. Daar mag jij winnen. I got her off, you got her off. All of God's children got her off. When I go to heaven, go to Put on my rope and go to shout all over God's heaven. Heaven, heaven, Everybody's talking about having ain't going there. Heaven, heaven, heaven. heaven. <laughs> nou, oh, meneer zit hier toch. Nou, als je een leuk liedje kan zingen, doe het dan maar. Ja, maar geen poep of stroom? Nee. Ga je mee Nee, nee, nee. Sorry hoor, ik heb het niet meer. Ik klap weer dat versje dan. Ja, nou zo, klap het familiealbum weer dicht. Maar de tip blijft, hè. Doe dat thuis ook met je familie of je vrienden. Opnames maken is ontzettend leuk. Goed, hè, kom dat later terug te horen. Um, we gaan het mysterie van Emily spelen. Jan heeft een tekst geschreven, ik haal hem er even bij. En die is ingedeeld in drie fragmenten. En als u na het eerste fragment weet, dan krijgt u een cadeau. En als u na het tweede fragment weet, dan krijgt u een cadeautje. En als u na het derde fragment weet, dan krijgt u een heel klein cadeautje. En het, het nummer wat u moet bellen is 0800 1121. En ik zou zeggen: oh, Hij loopt tot de band. Komt ie. In eerste instantie leek het erop dat ze een van de mindere goden van het stel was. En ja, misschien is ze dat ook wel hoor, vakinhoudelijk. Ze kan wat de hele club ook kan, maar ja, excelleert in niks. Ach ja, ze kon leuk meeliften op de succesgolven van de rest... en ja, dat was dat dan. Bovendien leek ze hoe langer hoe meer op de voortrekker van de showmachinerie. En dat bevestigde een beetje dat beeld van... Meelopertje. En toch komt ze uiteindelijk uit de bus als een overlever met een ruim budget. 0800-1121, als we het denkt te weten. En wij gaan luisteren naar. Oh ja, Sam Lee, die komt uit Groot-Brittannië. Is helemaal uh, in het Oud-Engelse en Schotse liedboek gedoken. Maar ja, dan wel met een twist. En met oude en nieuwe instrumenten, vaak zelf gebouwd. En voor zijn debuutplaat Ground of Its Own won hij de Mercury Prize 2012. Oftewel, hij was verkozen in Engeland tot album van het jaar. Komt ie. George Collins walked out one one When May was all, all in blue And who should he see but a fair pretty maid Washing her white moss She whooped, she hollered She called so loud She waved her lily-white hand Come hither to me, George Collins Cried she, for your life it won't last you long He put his band bow down by band's side Across the river sprang he He clipped his hands round her middle so small And he kissed her red ruby lips Then he rode home to his father's own house Loudly knocked at the ring Arise, arise, his father cried Rise and please let me in Oh, arise, arise, the mother he cried Rise and make up my bed Arise, arise, the sister he cried Get a napkin to tie round my head For if I should die tonight As I suppose I shall Please bury me neath that white marble stone That lies me feral and the But the finest corpse That ever her eyes shall know Oh, Pharrell called the cold Unto her headmaid Whose corpse is this Oh, so fine She made her reply George Collins' corpse An old true lover of mine coffin so wide that i may kiss his red ruby lips ten thousand times they've kissed mine this news been carried to fair london town rolled on london gate six pretty maids died all in one night was all for George Collins' sake. Dat is toch mooi? Sam Lee heet hij. Uit Engeland. Uh, aan de telefoon. Goedenacht, Ben. Goedenacht. Uh, het lijkt net alsof... Zit je in de auto? Ja, dat klopt. In de vrachtwagen. Oh, oh je zit in de vrachtwagen. Wat, wat vervoer je? Uh, ik ben onderweg naar een... Uh... Een groot aantal levensmiddelen om uh, winkels te bevoorraden. Dus. All right. En uh, hoe laat ja. ben je vertrokken dan? Net. Ik sta net in, Ik moet om vier uur uh, in Alkmaar zijn. Ah, oké, oké. Nou, goed. Ja, heb je een fijn weekend gehad? Ja, onwijs lekker, ja. Ja? Wat heb je gedaan? Uh, Zaterdag gewerkt. Uh, gisteren had ik mijn kinderen en kleinkinderen op bezoek... en ging gingen we wel keer, uh, eten en drinken. Uh, in, uh, ja, dat was een mooi dagje. Mooi uh, weer gisteren. Dus, ja, dat uh, was geweldig. goed. Ja, maar... ja, het klinkt goed. Ja. Hé hey Ben, wie denk je dat het is? Ja, ik dacht dat het Gloria Gaynor was. En waarom dacht je haar? Ja, ik, ik hoorde die aanwijzingen. Toen hoorde ik al weleens van over, uh, overleven. Nou, ik uh, survive en uh, Gloria Gator van. Oh, oké. Okay. Okay, ja. okay. Nou, het is helemaal fout. Oh, mooi. Nou, ja, bedankt. Ja, vind ik altijd zo leuk om te zeggen. Maar goed. Ja. Nee, Ben, blijf luisteren. Als je het, als je het nog uh, denkt wel te weten, dan bel je rustig nog een keer, oké? Okay? Ja, is goed. Prima, bedankt. Dag. Doeg. Hier komt het tweede fragment, jongens. Het zal wel te maken hebben met uh, ja, een genetisch bepaald instinct... voor het genereren van aandacht. Als je alles maar een beetje beheerst... dan, ja, dan moet je er op gezette tijden voor zorgen dat je eruit knalt. Door een uh, raar dingetje te doen op de televisie bijvoorbeeld. Hè? Door niet te veel interviews te geven... maar alleen iets te roepen als het jou uitkomt. Door heel lang een jong ding te wezen... Ze bleef handig overal buiten, ook toen het familie-imperium... aan alle kanten begon af te brokkelen. 0800-1121, als u denkt te weten. En wat gaan wij luisteren? Uh, oh ja, Indie Rock uit, uh, uit Engeland, nu van de Noisettes. Ze hebben een uh, nieuwe single, That Girl. Uh, aan de telefoon Ben weer een Ben. Goedendag Ben. Goedendag. Ja. Hoe is, is ie? Ja ja, ja, ja, goed. Ja, ja, prima. Niks, niks bijzonders weg te weg, melden. Weg, wat zeg je? Van de, Van de zeg. Vertel wat ze weg. Ja. <laughs> waar, waar jij hebt gewoond. Ja, precies. Ja, het laatste huis Soetermeer. Daar heb ik gewoond. Uh, ben, heb jij nog iets te melden over dit weekend of over uh, het leven in het algemeen of? Uh, Gaan we gelijk naar het spelletje. Ja, nou ja, ik heb, uh, ik heb uh, met een bandje gespeeld. Oh, wat Gewoon leuk. Thuis. Gewoon thuis hoor. Dat, uh, niet, niet op een plaats, maar... Uh, nee, en wat speel je dan? Welke, wat voor muziek? Ah, uh, we speel een beetje volkmuziek. Ja. Oude, oude verhalen. Proberen een beetje op, op muziek te zetten. Oké, okay, hoor je... Van, uh, ja, het verhaal van Dutch Schultz, ken je dat? Ja, ja, ja, ja, ja. Op de sterfbed. Daar hebben we de, de, muziek op, uh, ja, op zijn tekst gemaakt, eigenlijk. Oh, wat grappig. Ja. Nou, je hoorde, nee, je, net, uh, hoorde je net eens, uh, Sam Lee, die dus ook allemaal die oude ballades en dergelijke weer... Ja, dat vond ik ja. heel goed. Ik, ik kon hem niet, maar dat, dat kon ik echt uh, middeleeuws Engels. Dat ja, te gek, hè? Heel goed en, en modern. Ja, ja. Heel goed. ja. Ground of its own, Sam Lee, dat is vrij nieuw. Uh, um, ben, wie denk jij dat het is? Ik denk Paris Hilton. En wa wa wat triggerde dat? Waarom denk je dat? Uh, ja, dat het allemaal op naam ging en dat ze geen interviews geeft. Tenminste niet dat ik weet, in ieder geval. Ja. Maar dat ze toch op een of andere manier uh, erg beroemd is. Ja, inderdaad, ja. Nou, ik vind het uh, grappig gevonden, maar uh, het is het is niet. Het is het niet. Het is niet goed, oké, helaas. Oké, nacht nog. Doei. Ja, ja, Timo? Ja? Oh, wat? Is er iets verbroken nu? Nee, Timo? Hallo? Ben je er? Ja, ja. Hi. Hallo? Ja, hi, hi, hi. Oh, sorry. Hallo, ik ben Timo nogmaals. Ja. Wie denk jij dat het is, Timo? Eh... Uh... Uh, sorry? Wie denk jij dat het is? Ik dacht Vanessa, maar ik wist alleen niet of ze in een groepje had gezeten. Maar verder klopt het wel. Even kijken hoor. Famili familie imperium. Vanessa, uh, heel lang een jong, jong ding te wezen. Bleef handig overal buiten. Uh, oh ja, dan denk je aan het imperium van die man van die, hè, Dat dat afbrokkeld, die cd-winkels of wat. Ja, maar toch geld overgehouden. Ja, me, me, me. Maar hij is nou in een groepje gezeten of niet? Uh, Vanessa? Uh, ik weet het niet meer. Wat soloartiest. Ik weet het niet. Het is ook helemaal fout, Timo. Dus ik ga er verder niet meer over nadenken. Oké. Okay. <laughs> hey, doeg. Goedenavond. Oh, hey, nog iets, nog iets, nog iets. Nou, wat dan? Uh, kom een cadeautje nog. Welk cadeautje? Van vorige week of wat? Nee, van twee weken geleden. Oh. Uh, heb jij niet... Oh, Joke was, Joke was op vakantie. Ja, dus dat, is, uh, dat moet dan nog komen. Oké. Okay. Ik zal het wel even doorgeven. Is goed. Dag. Hoi. Um, jongens, hier komt het, uh, jongens en meisjes. Hier komt het derde fragment. Ze heeft in elk geval dezelfde neus als haar broer laten bouwen, maar ze wist zich op dat terrein goed in te houden. In het echt, zoals dat heet, schijnt ze een makkelijk over het hoofd te zien... niet uitzonderlijk opvallend type te zijn. Maar als er een camera in de buurt is, <laughs> altijd zelf besteld... dan schakelt ze over op de sterrenmodus. En dat is niet zonder effect gebleken. Ze kan best leuk dansen, zingen, nou ja, ze zingt dus. En ja, ze verdiende nou, een miljard... En ze maakt op ons niet de indruk dat ze even gestoord is als gekke Gerritje, haar broer, die This Is It zei en daarna eeuwig in slaap viel. Nou, nu weet iedereen het toch? Oké. Okay. Uh, wat is het? 0800-1121, als u denkt te weten. En we gaan naar de run. Oh ja, Juan Zelada, die komt uit Madrid, maar dat hoor je er helemaal niet vanaf. Uh, hij zingt in het Engels. Uh, net een album uitgetiteld High Ceilings and Collarbones. Een ah, rare titel, maar goed. En bij de laatste, Eurosonic won hij de European Border Breakers Award voor Spanje dan. Ain't got no sunshine, ain't got no rain. Ain't got a worry in the world But the blues remain Lazy Sunday morning You got the world at your feet There's a spring about me In my retreat Cushion on the street. I'm gonna need recovering from the times you left me beat. Ain't got no sunshine, ain't got no rain. Ain't got no one in the world, but the blue's remain me. Ain't got no sunshine. Shine. Ain't got no rain Ain't got a war in the world Toch? Uh, uh, Juan Zelada. Uh, aan de telefoon, mevrouw Rensen. Goedenacht, mevrouw Rensen. Ja, goedenacht. <laughs> Margie Rensen spreekt u. Ja. Ja, ik, ik, werd, uh, ik werd wakker en ik hoorde toevallig de vraag. Ja. En ik dacht, uh, ja, het eerste wat te binnen de binnenschoot... Petty Brard. Maar waarom Petty Bart? Ja, nou, ja, die timmert toch altijd nog wel zo af en toe aan de weg. Ja. En, en ze donk, zong natuurlijk in dat groepje... maar ik dacht niet dat ze zo'n bijzondere stem had... Nee, dat is ook zo, ja. Hey, maar heeft zij dezelfde neus als haar broer? Ik zou het niet weten. Nee, ik ook niet. Hè? <laughs> is, heeft zij een broer die voetbalt? Petty Brat? Ja, Petty Brat, Hoe heet hij ook alweer? Um, um, ja, nou, ik kan zijn naam elke keer zeggen. Maar het was een voetballer. Ik dacht bij Feyenoord, als ik me niet vergis. Echt waar? Dan Lee Brad of zo. Meen je dat nou? Nou, ik, ja, ik, ja, ja, ik, ja. ik weet heel weinig van voetbal. Maar, uh, goh, wat ja. grappig. Nou, ja. Oké, nee, nou ja, goed. Exact, nou, heb ik toch ook weer iets. <laughs> Stanley Brard, uh, krijg ik net door. Ja, je hebt gelijk. Ja, ja dat zei ik, hè. Heel goed, Brard. heel goed. Maar, uh, Ja, verder weet ik niks van de familie Imperium, wat zei u? Ik, het is een neef, krijg weet, ik door. dat ze altijd van die gekke dingen deed. Dat ah, ja. de, ah, ja. de televisie en zo. Ja, ja, ja. Nou, nee, het is helemaal fout. Nou, wat <laughs> jammer. Nou, zeg <echt> <laughs> Nou goed, leuk dat je belde. Dag. Ja, Oké, okay, dag. En dan hebben we nog uh, Haro. Hallo, goedenavond. nacht. Ja, het is nacht, het is midden in de nacht. Waarom ben je nog wakker, Haro? Ja. Hoe komt dat? Nou, ik had nog een leuke film zitten kijken. Ja? Een absurdistische Franse film op de Duitser. Oh, hoe heette die film? Mikmak. Met uh, Danny Boon. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, die is grappig toch? Ja, ja dat was op zijn het was een soort. Ik, moet, ik, ik heb me rot gelachen. Ja, een beetje een leuke was een film. Een soort kruising tussen uh, Amélie Poulain en uh, Lepeltje. Lepel. Een beetje, het, ja, het was een film voor volwassenen, maar je, het kon best goed voor kinderen zijn. Ja. ja, ik herinner me, het is van een paar jaar geleden, ja. Oké, okay, um, en, en nog even één ding. Was hij nou nagesynchroniseerd in het Duits, of wat? Ja, dat is, dat is natuurlijk toch wel een beetje raar, hè? Dat je een Franse film in het Duits gaat... Uh, nou, maakt het uit. Eh, uh, Harro. Uh, ja, ik uh, wist het bij, bij de eerste aanwijzing al. En toen uh, belde ik. En toen ging je de tweede geven. Toen dacht ik, nou ja, zoveel wel niet. Dan heb ik nu een keer neergelegd. Ja. <laughs> en uh, het was Latoya Jackson... Jij dacht dat het Toya Jackson was. Michael, die zijn neusje verbouwd had in het groepje. Michael, ja. die zit ja. in het jongensgroepje waar ze niet bij zat. Ja. Harro, het is natuurlijk ongelooflijk warm. Maar uh, het is net niet goed. Ik dus je mag niet, het, geen andere naam zeggen? Nee, dus, ik dacht het al. Ja, ik uh, dacht het is bijna <laughs> goed, voor niet helemaal. Ik zeg het niet, nee Oké, okay. nou goed. Haro, dankjewel voor het bellen. Goeienacht nog. Goed. De, veel plezier met je uitzending. Ja, dank je. Dag. En hebben we veel, veel... Ja. Jij en ik dacht precies hetzelfde. Ja, natuurlijk. Dat was wel een weggevertje, toch? Want wie heeft er een uh, wie verbouwt zijn neusje? en wie, wie, wie het, het wereldberoemdst verbouwde neusje ooit. Nu onder de zoden. Dat was inderdaad Michael ja. Jackson. En, maar Natoya uh, Jackson, die zingt ook. En uh, dat is ook een zusje, maar... We zochten een andere. Zeg het maar. Geen idee. Ja, maar wat je. Nou. Ja, Janet Jackson is zo goed. Janet Jackson, dat is toch wat jij wil zeggen? Ja. Goed, ik doe misschien wat ingewikkeld, maar dat is goed. Het is goed. Okay. Hey Phil, waarom ben jij nog wakker? Ik kan gewoon niet slapen. Oh, je kan niet slapen. En heb je lekker de radio aan? Precies. Hartstikke goed. Nou, uh, veel blijf even aan de lijn. Dan uh, noteert Lisse je gegevens. En dan uh, stuurt, als alles goed is, Joke Verhoog, jou een lampje. Ja? Nou, gedaan. Oké. Okay. Hey, nacht nog verder, hè? Ja, dankjewel. Hetzelfde. Dag. Uh, oh ja, nog een keertje Valerie June. Uh, Working Women's Blues. Dat is natuurlijk... Ik ben een werkende vrouw nu. Hè? In de nacht. Dat dus, gaat over mij dus. Drink lekker, hè? Uh, Valerie June. Ja, ik vind hem wel goed. Uh, nou, we hebben oh, we hebben nog twee minuutjes over. Zullen we een stukje Larry Graham luisteren? Ja? ga. Oh, yeah. Ja! <tied> Someone Someone's watching you Messing with your emails And your website too Funny noises on the phone Makes you think what's up, what's up? We could handle anything, but enough is enough. Well, we got to raise up, raise up your head, raise up. Love has been said. Raise up, raise up your head, raise up. We're living in code red. Crazy, crazy, crazy, crazy thing. Getting kind of funny. <laughs> What's happening with the gas? Well, filling up costs me your money, but it just don't last long. No. Tells us that the price of all is out of their control. I mm -hmm. <laughs> tell that to the birds, 'cause the earth is getting old. Now well, we've got to raise 'em, raise.